Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht een grote luchtaanval uitgevoerd op Israël. Rond 1 uur Nederlandse tijd werden de eerste explosies boven Jeruzalem gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn er meer dan 300 projectielen gebruikt door Iran... met name drones, maar ook raketten... Ballistische raketten richtten lichte schade aan op een basis van de Israëlische luchtmacht. Verder bleef de schade in het land voor zover bekend beperkt. Wel raakte een zevenjarig meisje zwaar gewond, vermoedelijk door een raketaanval. Daarnaast zijn er nog een dertigtal lichtgewonden. Het gaat voornamelijk om mensen die zich bezeerden toen ze snel een schuilkelder opzochten. De Israëlische premier Netanyahu heeft gereageerd op de grote Iraanse aanval van vannacht. Op X schrijft hij dat zijn land de aanval heeft afgeslagen. We onderschepten en samen zullen we zegen vieren, zegt Netanyahu. Volgens het Israëlische leger werden er meer dan 300 projectielen... niet alleen vanuit Iran op Israël afgevuurd, maar ook vanuit Irak en Jemen. Israël heeft 99% van de drones en raketten onderschept, zegt het leger. Het kreeg daarbij hulp van de Amerikanen, de Britten en de Jordaniërs.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 Met nu Zie FM in de ochtend. Dark Child, come on. See, I won't ever be played by somebody like you. I can't believe I saw my best.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 to complain about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 So Het lijkt al zo